De Natakok met het NOS-journaal. Een islamitische hogeschool in Rotterdam mag zich geen hogeschool meer noemen. Minister van Engelshoven heeft besloten... dat de Europe Islamic University of Applied Sciences... ook geen graden zoals een mastergraad mag afgeven. Aanleiding voor het besluit is een onderzoek van de onderwijsinspectie... die concludeert dat er grote financiële en bestuurlijke problemen zijn. De hogeschool wordt al langer scherp in de gaten gehouden... In 2016 begon de Field een onderzoek omdat er mogelijk gefraudeerd werd. Op de school werden sinds februari al geen lessen meer gegeven. De instelling is failliet verklaard. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden... in het onderzoek naar de moord op Halil Errol in 2010. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Haarlem. Vrijdag werd er ook een man van 42 uit Meppel aangehouden. Die wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De twee worden verdacht van betrokkenheid... bij de dood van de 34-jarige Steenwijker. Errol verdween in februari 2010 spoorloos. Maanden later werden enkele lichaamsdelen van hem teruggevonden... in een rivier in Overijssel. In 2013 werd zijn romp gevonden in een natuurgebied in de buurt van Meppel. Waarom Errol vermoord werd, is nog altijd niet duidelijk. In het noordoosten van Nigeria zijn bij een zelfmoordaanslag... zeker 30 mensen om het leven gekomen. Meer dan 40 mensen raakten gewond. De hulpdiensten vrezen voor meer slachtoffers. Drie terroristen lieten gisteravond explosieven ontploffen... op een plek waar mensen voetbal keken. De veiligheidsdiensten gaan ervan uit... dat de islamitische terreurbeweging Boko Haram achter de aanslag zit... De politie heeft gisteravond het rijbewijs in beslag genomen... van een 48-jarige automobilist uit Hollands Kroon. De man werd betrapt toen hij met 235 kilometer per uur... over de afsluitdijk richting Noord-Holland reesde. De bestuurder is de hoogte van middenmeer van de A7 gehaald. Het weer, veel zon, maar er ontstaan wel stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog, alleen in het westen is er kans op een enkele bui. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden. Morgen is het zomers warm, later in het oosten wel mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. De N236 Weesp-Hilversum is in beide richtingen dicht bij Nederhorst en Berg. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Uh, ben ik dat? Nee, dat ben ik niet. Ben je gek. Dat gaan we niet doen. Hoor. We gaan niet uh, Sofietje nu even, uh, hè? Sorry, nee, dat is uh, geen Mario. Nee. <laughs> Iemand lunch. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Al oh, merken dat het maandag is. ZFM. Al oh, merken dat het maandag is vandaag. He? Allebei een zwaar weekend gehad. Oh. Nou, nou, nou, nou. Weet er nog van aan het bijkomen. Is het zo? Ja, echt. Uh, ja. Zit ook helemaal onderuit gezakt in de stoel en zo. Nou, dat dan weer niet hoor. Uh, overdrijven, hè. Oh, overdrijven. Oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Goed, maar uh, dit is nog steeds stand voor lunch op deze maandag. En uh, uh, mijn ene laatste maandag. Jee, volgende week de laatste. Oeh. Och, jeetje. Ja, dat oh, oh. wordt nog wat. Dat ja, wordt nog wat. Nou nee, het is volgende week nog niet de laatste uitzending. Dat is volgende week woensdag. Maar goed, dat hebben we al genoeg gezegd, dus dat gaan we niet nog een keer vertellen. Dat merk je vanzelf al. We gaan beginnen. We hebben nog een recept dit uur. We hebben natuurlijk ook nog, als alles mee zit, krijgen we nog een weekendrapport van de heer J. van S. Junior. Als het lukt, hoor. Maar wacht. En ik had u al beloofd, u hoort een flartje van een plaat die ik abusiefelijk inzet voor het nieuws, dus dat gaan we nu doen. Phil Collins heeft een leuke remake gemaakt van het oude hietje van, uh, van uh, The Miracles. Smokey Robinson en The Miracles, ja. Yeah. En het heet gewoon de Tears overklauwen, dit yeah. is Phil Collins. In de jaren 60 een knaller van een hit voor Smokey Robinson en de Merkles. Maar uh, nu heeft Phil Collins het nog eens even dunnetjes over gedaan. De Teers of Klaan Phil Collins kennen we. Uh, hij is weer aan de toeren trouwens. Ja, dat had je ook niet verwacht. Hij heeft, had al afscheid genomen, maar hij is toch weer aan het toeren. Waarschijnlijk uh, bankrekening leeg of zo. Maar in ieder geval, hij is weer bezig. En um, hij heeft uh, zich ook gemeld in het Goffertpark. Of gaat zich nog melden. Dat weet ik even niet. Gaat zich nog melden in het Goffertpark in Nijmegen. Waar hij een concert gaat geven. En um, als ik het goed heb zit. Douwe Bob daar in het voorprogramma. Nou, hartstikke leuk allemaal weer. Fantastisch. En hé, uh, hey, wat is dat? Wat staat er nou op mijn beeldscherm? En uh, er komt lekker eten voorbij, jongen. Oh, er komt lekker eten voorbij. Nou, dat gaan we om uh, kijken. Als uh, Jop en Ian kwart over overheen doen. En als Jop wel eens, doen we het om kwart voor twee. Maar u krijgt in ieder geval nog een recept. Van ons aangeboden uh, vandaag. Uh, samengesteld door uh, mijn liefje Angela. Dus uh, ja, oké. Okay. Nu verder met. Ik zie het allemaal heel helder. Jij ook? Uh, nu, nu mijn bril schoon is, wel. Ja. Oh, heb je je bril schoon gemaakt? Ja, ja ja. Uh. Ja. ja, ja. I can see clearly now, mijn bril is schoon. Ja. I can see clearly now, mijn bril is schoon. Nou, dat klopt. Dat is leuk. Dit is, is Jimmy Cliff. Versies van dit nummer, onder andere natuurlijk van onze eigen Lee Towers. Met het elleboogje. En uh, voor de rest ook nog van Johnny Nash. Dat was volgens mij de originele van dit uh, nummer. En dit was de versie van Jimmy Cliff. De, ook zo'n reggae zanger lekker hoor. En het lumen, dat heet natuurlijk I Can See Clearly now. Nou, blij voor u dat u het weer helder ziet hoor. Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee dat u het helder ziet. Het bril schoongemaakt, allemaal goed vooruit van de auto gepoetst. En dan zie je het allemaal weer clearly. Zoals het hoort. Ja, uh, yeah. dit is Jeff Beck. En er staat bij de eerste stereo mix. En dan zal er ook wel een tweede geweest zijn: High Hole Silver Lining, Jeff Beck. En dat was dan Jeff Beck. En dat stond bij de eerste Stereo Mix. Nou, ik vond het lekker klinken, die Stereo Mix. Uh, prima. Maar waarschijnlijk zal het origineel, het singeltje, gewoon mono geweest zijn. Want dat, uh, in de zestigste jaren had je nog geen stereo. Althans, niet op de singeltjes. Uh, even kijken, gaan we nou doen ook weer? Uh, we gaan nu naar Joop Van Es. Uh, oh, is hij er? De Razende Reporter. Oh, is hij er? Jazeker. Oh, ja, nou, als het goed is. Even die tune erin, onderhulp. Ja, doe jij dat maar. Maar <laughs> nou, daar komt ie, hoor. Oeh. De woeste tune van Joop van S. Eigen tune. Eigen tune, Joop. Eigen <laughs> de tune. Een <De> fine tuner. <laughs> Nieuws uit de Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van S. Junior. Nou, we hebben de man alleen, dames en heren. Hij is een beetje ja. moe, want hij heeft natuurlijk 24 uur zandvoort. Uh, heeft hij mee moeten maken? 24 uur heb je benen gestaan. Nou, Ruud, het ja. zal weinig gescheeld hebben. Dat, dat <laughs> vermoedde ik al. Maar vertel ja. eens. Ja, nou ja, ik ging bijvoorbeeld zaterdag kort verdienen. En ochtends de deur uit. En ik kwam er rond half 12 s'nachts weer terug. Ja. En dan ben ik bij allerlei zaken geweest natuurlijk. Maar dat zal ik zo meteen over hebben. Want het begon vrijdag eigenlijk hoor. Het weekend. Ja, ik heb inderdaad op die een retoursignaal. Dat weten jullie dat? Ja. ja. Um, uh, met uh, een, een examen. Eigenlijk van een nova college. Uh, kader uh, theater uh, artiest. En dat is uh, georganiseerd in Theater de Kocht. En uiteraard was Lea erbij. Daar weet Dolly alles van. Jazeker. En ook uh, Rachel uh, Vandega. Ja. Die was er ook bij. Twee toppers uit Zandvoort die... Uh, Flink aan de weg om uh, internationaal artiest te kunnen worden. En misschien wel theaterproducent, dat weet je natuurlijk niet. Ik kon er helaas bij zijn op bepaalde uh, ja, ongemakken. En uh, ik, ik heb van Dolly gehoord dat het een grandioos succes was. Ja, dat, was het, dat was het zeker. Het was een ja. hoog niveau. Nou, ja. Kijk, kan je nagaan. Ja, echt. Ja. ook een hoog Goed, podium. Ik kon er helaas dus bij zijn, maar we gaan er toch iets mee doen in de krant, uiteraard. Gelukkig, zo, mooi. Is, uh, ontzettend leuk dat ze dat hier in Zandvoort doen. Ja. En dat er ook nog twee Zandvoortse meiden erbij doen. Vijf zijn die niet meer mee doen. Ja. Geweldig. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, nou, dat, dat blijft leuk, hè? Zo'n binding. Ja. Dan ja. kom je in de zaterdag en dat begon om tien uur al bij uh, uh, tent zes. Uh, uh, inschrijving voor het Timmerdorf Zandvoort. Dat was in de hoogste de regen en er stonden al mensen om zes uur. Wacht om als eerste naar binnen te mogen. Het is wat hè. Dan geven je te door. Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk. Maar goed, ze, ze, ze hebben het gedaan. Ze krijgen allemaal een kopje koffie op een gegeven moment toen iedereen er was. En er hebben, van de 150 mensen zijn er nog 18 plaatsen over. En die kan je misschien bemachtigen via Dimitri Bluis. Ja, daar heb ik nu geen gegevens, maar die kun je op internet vinden. Geen ja, Timmerdorp Want... heeft volgens mij een, een eigen website en ook een ja. Facebook-site. Dus ja, dat moet niet zo moeilijk zijn om, om nee, Dimitri ja, Bluis dus te vinden. om daar te komen in ieder geval. Zo is het. Ja, dat was dan uh, 11 uur afgelopen. Dan ga je naar het circuit. Want om 12 uur begon daar de start van 24 uur Zandvercycling. Cycling. Zand, Cycling dus. En... Uh, ik ga naar het circuit en ik moet die tunnel door naar, naar de pit. Ja. Dat is een meter water in die tunnel. Ja. <laughs> <laughs> nou, had je zwembanden erbij? Ik, <laughs> oh. ik ben omgereden en ik denk ik ga via het hek bij uh, de, de stripschool erin. Ja. Was op slot. Oh. Ik kom gewoon niet tot die pit komen en weet je geval ik heb geen fouten van de niet kunnen maken. Nee, wat jammer. Ja, mensen met de, met de fiets die, die er doorheen gingen, die kregen wel naar de voeten. Ja. De auto's ging natuurlijk makkelijk, maar het is goed voor bio, heb ik maar niet gedaan. Dat vond ik niet verstandig. Mm -mm. Maar goed, die hebben 24 uur gefietst en uh, gistermiddag om 4 uur was de finish. En daar is uh, een heleboel geld op gehaald voor, uh, voor de kankeronderzoek. En uh, hoeveel het precies is, dat krijg ik uh, in de loop van de dag misschien morgen te horen. Ja. Maar meestal zijn het bedragen van rond de 20.000 euro en dat is dus niet niks. Nee, zeker niet. Nou, het is te hopen dat ze heel wat hebben opgehaald. Was je trouwens, want we zitten nu op de zaterdag, geloof ik, hè? Ja. Was je ja. vrijdag niet bij de opening van, van de beeldenroute van Marlene? Ja, daar ben ik ook nog geweest. Ja, wou ik zeggen, want het was ook zeker zo merkwaardig, nog. hè? Zeker, Met, nog, dat heb ik jou nog gezien ook. Jazeker. <lacht> ik heb er juist niks over verteld, omdat ik hoopte dat jij dat zou doen. Ja, ik heb er zoveel meegemaakt. Ik zag gisteren wel wat kijken. Ja, maar dat zei ik al, de, ik het, het was, de was de niet normaal, zoveel als dat er was. Maar het, is, het is goed dat we Marlene noemen, want ze heeft hele mooie dingen gemaakt. Zo, echt? Die heeft in de reep tentoon worden gesteld, twee jaar lang. Ja. Betaald door de gemeente. En eh, ik heb al gehoord ja. dat er bepaalde personen zijn op de zuid Ja. die er bezwaar tegen maken. Huh? Ja, dit is echt niet te geloven. Daar zakt mijn broek vanaf. Dit ga je niet menen. Kijk, als we het hebben over het kunstwerk in de Muiden. snap ik dat je bezwaar maakt, maar. Het is prachtige kunst en. Dat is ongelooflijk. Ja, nou, dat kan ik ook niet begrijpen. Sorry. Maar dat hebben we ook al in het begin gehad. toen het eerste beeld van het Dak kwam. Ja. De Cis She. Ja. Daar is ook bezwaar tegen gemaakt. Ongelooflijk. Prachtig. En ik bedoel, het is niet zo enorm groot dat je je daar constant aan hoeft te storen, toch? Nee, dat vind ik ook. Ja. En, en dus saus kan je er Ja, dat lijkt mij ook. En uh, ja, ik weet niet wat voor mensen er wonen. Wat is daar ben Nee, uh, het is... Uh... <laughs> iedereen kijkt me raar aan, maar ik ben voor de radio bezig, hier. <laughs> <laughs> Ik ben met de werklunch werk bij... Uh... Hoe dat nu? Dit is het zelf tegenwoordig? <laughs> Met Patrick van Kessel. Even uh, yeah. uitgepakt. Okay. Even uitgezet zodat de keuken hier kan. Nou, dat is grandioos. Echt waar. Mm -hmm. Mm -hmm. De bitterkoper, dat uh, steekt goed in elkaar in de keuken. Oké. Okay. Maar goed, het de, okay. de lunch is op. Dus weet, ik ga er net uh, depresseren. Maar daar hebben we het dus niet over. Daar gaan we straks wat over hebben. Want dat is ook nog van een evenement in wording. Um, dat is zaterdag. dat had ik ook nog. De open dag, een soperfeest van uh, Skip. Piepeloentje, zeg maar. Ja. Daar ben ik bij geweest. Ik ben weer de open dag van de Bommers geweest. Ja. Onder, ja. Hartstikke druk. 40 man geweest. Echt. In een Wat hol. leuk. Ja. Wat goed ja. voor ze. Helemaal goed. Ja. ja. En misschien komen er wel nieuwe leden uit. Weet je veel. Nou, dat is te maar hopen, en, want het clubje wordt steeds kleiner, hè. En, ja, en de, uh, ja, maar de mooiste Mandela's staan daar ook gesteld. Die hebben we allemaal zelf gebouwd. Daar. Ja, zeker. Maar hem ook in schepen en. Uh, een molen is dus men me bezig. Geweldig. Ja, molen. mensen molen moeten daar gaan. gewoon eens uh, langs gaan. En eigenlijk ja. waar ze het meest behoefte aan hebben... zijn sponsoren en donateurs, hè? Ja, maar dat heeft dat, een voor. Dat, dat vind ik logisch. Ja, daar is de meeste behoefte aan. Maar het ja. is zo leuk om te zien. Ga gewoon eens op een dinsdagavond even langs... om te kijken bij ze aan de Toolweg 10. Ja. Super, ja. super, super, super. Ja. Je hoeft het trap naar... De, uh, en de radio niet op, dus allemaal gelijk voor. Ik ja, heb beneden blijven. Je. Ja. <laughs> nou, als je beneden de 130 bent, mag je met de stoel omhoog. Maar goed, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Kilo, hè? Geen jaar. kom ik er niet. Maar dat, dat is Het was dik in orde, echt waar. En ga je naar Dorp, en daar is dan vrienden van Sanford Life is begonnen. Ja. Feest. Ja. Dat was echt een feest. Ja. Uh, niet alleen met muziek, maar ook de kraampjes die erbij waren. Ja. De foodtrucks die er waren. De drankjes zitten waren. Ja. Het was grandioos. Echt ja. waar. Het was echt goed geregeld hè? Ja, uh, misschien dat er wat, wat minpunten waren. Dat moet je goed evalueren. Ja. Dan heb je misschien voor volgend jaar en de jaren daarna... een mooi evenement dat je drie keer in de zomer kan organiseren. Juni, juli en augustus. Dat zou toch geweldig zijn voor, voor Zandvoort en de gasten. Absoluut, ben ik helemaal met je ja. eens? Ja. En het hoeft niet eens allemaal Zandvoort's artiesten te zijn. We kan ook andere artiesten uitnodigen. Uh, ja, maar de insteek was natuurlijk vrienden van Zandvoort. Ja, ja, ja. ja, En daar waren er ook nog kraampjes. En er was eentje die, die sprong eruit. Dat was natuurlijk speciaal, dat Debbie Zandvoort. Ja, Debbie de Dommel, tatoeage. Artiestenaam Debbie Drommel, Zandvoort. Uh, ja. Die daar tatoeages maakte samen met de, met de zusje, ja. Denise Desiree. Die is ook begonnen met uh, tatoeëren. Ja. En die meiden hebben het gewoon druk gehad. Ja, geweldig. Ja, er, er moesten waren, zelfs er nummertjes uitgedeeld worden, hè? Ja, ja. <laughs> ja. En er waren mensen, die waren nog maagd. Ja, onze eigen Roy van Buring ook. Die is ook ja. uh, maagdelijk uh, wit erin gegaan en met een tatoeage ja. eruit gekomen. Mike Moore, ja. precies hetzelfde. Oké. Okay. <laughs> uh, nog een x aantal dames. Ja. ja. En als je één keer een tatoe neemt, ja. dan ben je verkocht. En is dat zo? Ik, ik, dat snap ik niet, hè? Ik, ik snap er niks van. Ja. Ik heb er ook weer een laten zitten. Echt waar? Oh, ja. man. Flinke jongen. Ja. Een centimeter of acht lang. Deze maar toch, toch niet uh, bij de kraam daar, want dat was meer de bedoeling ja, ja, ja, ja, ja, ja. voor kleine. Wel? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik dacht dat het de bedoeling was voor kleine tatoeages. Dat was het ook, want ik had een kleine ingediend. De ze maken wel iets moois aan. Dat <lacht> ja, idee kwam bij mij vandaan om dat te gaan tatoeëren. Ja. En uh, Suzanne Janssen heeft dat opgepakt. Ja. En die heeft die, die meiden van Drommel benaderd. Ja. En die, die wilde graag komen, want het is leuk. echt hartstikke leuk. Ja, ja en Hoor, de cocktail, cocktail papier, he, die, hè? Die, uh, die was uh, te koop. Die was daar ook, hè? Ja, ja. De, de winnende cocktail, de surf. De, de winnende cocktail van, van Zandvoort. Ja. Inderdaad, de surf. Ja. Ja, ik heb hem niet geproefd. Dus ze hebben hem niet alcoholvrij. Erg jammer. Ja, ja, ja. Maar het uh, schijnt uh, echt goed geweest te zijn. Ja, en... Maar, en natuurlijk en, uh, is ze mij niet te geven. Drink jij geen alcohol meer dan? Nee, geen druppel. <laughs> Nieuws. Al oh, vier jaar aan niet meer. Oh, oh dat moet wel even het nieuws vermelden. Um. <laughs> ja, en uh, zondag had het ook nog het eind de ander natuurlijk. Ja, wat was, dat was zondag we, uh, uh, de zondag allemaal? De jaarmarkt. Ach ja, natuurlijk. En, en uh, de, de uitvoering, hè? ja? Ja? En dat had Sergeant Wilson's Army Show op. Ja. Dat zegt altijd publiek. Mensen keken naar rijden. Leuke oude muziek uit de 50 en 60 jaren, goed gebracht en uh, die dames die daarmee meedoen, die, die zijn echt aan het uh, exerceren daar. Uh, super, de mensen stonden allemaal best stil, gingen allemaal kijken. Voor de rest was het de markt eigenlijk, die, die altijd dezelfde is. Dezelfde dingen, daar heb ik echt bezwaar tegen. De enige die dus iets anders doen, dat zijn de zondwitse winkeliers. Ja. Uh, die brengen uh, gewoon uh, spullen die ze normaal ook verkopen en die niet op die, op die markt staan. Maar het is voor de rest allemaal uh, snuisterijen uit die bizet, tegenwoordig zo, zogenaamd. Ja. En uh, kleding uit die, uit die kant van dan. Ja, ja. Ik zag ja. Uh, weer uh, de Bandenbom-kettingen. wel bekend, de denk ik. En Ruud ook. Ja, die ken ik nog. Ja, de bandenbom ja. En Nou. Ik heb meisjes gezien, dames en met bellbottoms. Dat was uh, bij ons de hit. Je moest naar je pijpen. Heren. Ja. En je spijkerbroek. Die komen weer helemaal terug, Ruud. Is het zo? Ja, mijn dames die lopen daarin. Ja, ja maar uh, jullie gaan het toch niet meer aantrekken, toch? Nee, want dan komen ze tussen de wielen van mijn scooterbok niet hebben. <lacht> <lacht> dat gaan we niet doen hoor. Wij je pijpen zeg, kom op. Nou, nee, dat doen we niet. Liefstwaarse pet. Ja. Maar ja, dat is, dat is met alles, hè. Ik bedoel, alles is weer tegenwoordig is weer, is weer vintage. Dus je krijgt, retro. Uh, retro en uh, de, bedoel, nou ja, de, de muziek een, zie je weer ik terugkomen. Je een ik heb uh, zondagavond bij Plaatsje Dies gegeten. En als je iets apart wil eten, dan moet je daar naartoe gaan. Naar nou wat? Plaatsje Dies. Dat, dat is naast uh, Biscuitin. Dat okay. is, uh, ja, hoe noem je het, uh, dans. Ja. Prachtig mooi ingericht. Hele aparte kaart voor sharing. Dan bestel je met z'n tweeën drie terechten, wordt op één plateau gebracht. Okay. En je neemt allemaal een stukje. Ja, ja, ja. ja. ja dat was, was, was super. Ja. Goed, goed gekookt, goede keuken, echt waar. Hele goede bediening. Ja. Voorkomend, uh, vriendelijk, uh, oplossingsgericht. Helemaal goed. We zitten hier verschrikkelijk de, de reclamewetten overtreden nu. Ja, ja dat is dan jammer. Ja. Ja. ik heb er ik heb ze in mijn artikel ook gezegd, Plaasje die krijgt een 10. Oké. Okay. Okay. Nou, nou, dat goed, is zo. mooi, we, we, wij krijgen nu een boete voor 15.000 yeah. euro, dus... nou, ja. Maar goed, uh... ja. Daar ja. kan je rustig naartoe, echt waar, maar dat is En dan heb ik nog wat, Oh, okay. ik zit niet zomaar voor niks met Petty Verkissel. Hij is zo makkelijk om te kopen. <laughs> heb je het weer voor elkaar? <laughs> dat was Verkissel. Ja, ja. ja, dat hoorde ik. Dacht dat al. Ja, ik zit daarmee te lunchen dus. Oh. Ja. Want hij is vrijdagavond bij Club Nautique. Ja. Heeft hij een optreden, akoestisch optreden? En dat gaat heten middernacht met. Midsomernacht met uh, Van Kessel Live. Hartstikke dus, leuk, akoestiek. gezellig. Om vijf uur begint het met een DJ. En om ja. vijf uur, dat zal wel acht uur worden, begint uh, de band. Ja. Dat zijn we gewend van ze. Ja. Hij <laughs> zit te lachen. <laughs> <laughs> maar ik bedoel, serieus hoor. Ja, ja, ja. Goed. En, en Dus we gaan een prachtig mooi weekend weer tegemoet. Vrijdag een echt goed concert. Want ik heb zoals eerder uh, hier bij Nautique uh, met uh, akoestisch gehoord. En ook in de uh, Amsterdam Beach Hotel. Nou, uh, het is gewoon goed. Nee, top. Echt waar. Top, top, top. Dus, uh, top. Helemaal leuk. Vanaf uh, 7 uur s'avonds, vorige om de vrijdag, ja. bij Nautique. En vanaf 5 uur een disc, disc jockey tot uh, 7 uur. Oh, Oké. Okay. Okay. Helemaal nou, gezellig. Mooi. We zijn weer op de hoogte. We zijn weer helemaal er op de hoogte. Ik is grote. een barbecue bij. Wacht even. Oh, oh. Daar is dat, een ook nog. bij ook. Okay. Ook Oké, nog. Voor slechts okay. slecht, 17,50 slecht kan je barbecueën. Zo. So. Zo. So. So. Dat is mooi. Zo ja. oh, zeg. Nou, dat is niet te geloven. Ja. Jammer dat ik wat anders te doen heb. Maar anders dan was ik erbij. <laughs> maar ja. Ik heb wat anders te doen. En nou Joop, bedankt. Nog een, ja. nog een fijne voortzetting. Ja, en verslik je niet. Ja, we zijn klaar, want ik moet met de noodgang naar de, naar de wethouder. Heb ik een interview mee. Oh. Oké, okay, nou doe de groeten en doe de groeten aan Patrick. En, uh, en uh, we spreken met hem. Hij zit mee te luisteren. En uh, doe voorzichtig. <laughs> Ja, en, niet, en, niet, en niet met 22, 242 kilometer met je schoot over de snelweg, dat kan niet. Hè? Uh, zoals die nee, ene uh, op de, op de ja, afsluitdijk. Oké, dan gaat het met 19. Maar ze gaan allemaal op cijfer hoor. Ja, goed, ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> dat <laughs> ziet dat ik ook. Hé, hey, maar uh, we, gaan, we gaan er een punt achter zetten. Want uh, we moeten. Wacht even, een verkeerd wilde mij tegenhouden van het weekend. Ja. Ja, het is geen kans. Nee, nee. Je hebt hem de vouwen uit zijn broek heb, bij... heb je hem opgezocht in het ziekenhuis of niet? Ik heb ik hem gewoon gegeerd. Hij, oh. hij heeft gewoon en de is vouw uit zijn broek. Ouwe. Ja, probeer het maar. Ik het proberen dan. Ja. Dat weet hij toch maar niet. Nee. Hij heeft gewoon de vouwen uit zijn broek gereden. Hé? <laughs> ja. Okay. Hé hey Joop, ja. hartstikke bedankt, want uh, dit was de langste ja, dat, ooit. Ja. Je hebt het record gebroken. Je hebt nu twintig minuten volgeluld dus dat is lekker. Maar je hebt nu het weer ja, wereld dat is, dat is niet nieuw ooit. hè Oh. Nou, je, hebt nu, je hebt nu het uh, zandvoort lunst record De beker wordt uh, uitgereikt op 31 juni. Dus, uh, ja, nou is helemaal goed. Ja, oké. Okay. Uh, hartstikke bedankt. Ja, Jij bent bijna. Stop bijna met CFM, hè? Ja. Woensdag over een week, laatste uitzending. Ontzettend jammer. Ja, maar ja. Had ik eindelijk bekende Zandvoort achter de microfoon? Nou, dan heb ik niemand meer. Nee. Nou ja. <laughs> misschien kan misschien het overnemen. Hé, hey, we, uh, we gaan het nieuws doen. Want uh, anders, okay. anders komen we in de knoop met de tijd. Ja, helemaal goed. Oké. We gaan met het huis niet verder. Ja, jij dankjewel, ook, dankjewel. een okay. fijne dag. dag. <laughs> Bedankt. Hoi. Dit kan helemaal niet, want we moeten opschieten. Die die, die, die heb je zo lang zitten kwijt. Uh, we moeten helemaal opschieten. Gewoon even uh, in de remmen. Nieuws, nu! Ja, die plaats van Fremden houdt hij de goed, hoor. Komt nog straks. Maar eerst even het nieuws, anders wordt het te laat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Zal ik dan maar heel snel gaan praten? Ja, dan moet ik gewoon. Dus van... Ja, vandaag begint de sloop van het voormalige pand van Boemerang. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 3 juli. De kelder onder het pand wordt ook verwijderd en opgevuld met zand en de vrijgekomen ruimte wordt afgewerkt met schelpen. Vanwege de herontwikkeling van entree Zandvoort is de erfpacht, uh, worden passagepanden aan de burgemeester Engelbedstraat niet verlengd en sommige panden zijn nog in gebruik en andere zijn al opgeleverd. De gemeente Zandvoort zorgt dat de lege panden tot het moment van sloop een tijdelijke invulling gaan krijgen en de voorkeur gaat uit naar cultureel maatschappelijke initiatieven. Vanmorgen heeft er in de Groye-straat een ramkraak plaatsgevonden op een juwelier. Met een auto is het rolluik van de juwelier kapot gereden om zo binnen te komen. Rond zes uur kwam de melding binnen bij de politie en het voertuig zou na de ramkraak zijn wegreden. En de politie is meteen op zoek gegaan naar het vluchtvoertuig. Uh, ze zijn nu op zoek hiernaar. Het gaat om een Audi of een BMW, grijs van kleur. En het voertuig heeft vermoedelijk rechtsvoor en rechtsachter schade. Dus bent u getuige, dat wordt naar gevraagd door de politie, bent u getuige geweest van de ramkraak? Of de aanrijding die later heeft plaatsgevonden op de oude weg met dit voertuig? Neemt u dan alsjeblieft contact op via 09008844. Ook wordt gezocht naar getuigen van een, uh, een overval op een busje... met meerdere passagiers om half twaalf gisteravond in Haarlem aan de Toekanweg. De inzittenden werden bedreigd met een wapen en moesten waardevolle spullen afstaan. Wat er buiten is, is nog niet bekend. De politie uh, is in onderzoek naar uh, de verdachten... En vraagt u als u getuige bent om contact op te nemen met hetzelfde nummer als net: 09008844. Dan is er een vacature bij de gemeente Zandvoort, een functie binnen de griffieafdeling. Een griffieafdeling bestaat uit de griffier, een raadsadviseur en binnenkort twee griffie-medewerkers. Uh, u kunt solliciteren op de functie van Griffie-medewerker. En de het solliciteren op deze vacature kan tot en met 30 juni 2019. En de functie komt beschikbaar per 1 november 2019. En alle bijzonderheden kunt u vinden op de website van de gemeente www.zandvoort.nl. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht.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 Morgen wordt het vrij zonnig en hooguit wat sluierbewolking. En het blijft droog. Temperaturen gaan weer stijgen, net als vandaag, naar zo'n 23, 24 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met temperaturen van 26 graden. De zon gaat dan flink schijnen. Maar geleidelijk gaan stapelwolken tot ontwikkeling komen, die dan gaan uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. En dan was dit een kort weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Ben je nou buiten adem? Nee, nog niet. Ik kan nog wel wat hebben. Adje van den Berg. Gewoon Adje van de Berg. Uh, Atje, Atje van de Berg uh, Burning Heart heette het nummer. En uh, hij, uh, woonde in, hij woonde toen in Amerika en vanuit Amerika. Met zijn beentje Vandenberg. Dus heel beroemd. Ja. Ja. ja, ja, ja. Heerlijk nummer. Oh. Ja, hè? ja, Ja, vind ik wel, ja. Nou ja. Anders had ik hem niet uitgekozen, natuurlijk. Ja. Zijn we al zover voor het. Uh, het, het, het, het uh... Ja, daar is hij, het recept. Hoe we het voor elkaar krijgen, krijg ik het wat voor elkaar. Maar het is toch precies tijd. Nou <laughs> ja, dat was ook heel kort nieuws. Dat was het dus nou. We wachten even op het stemmetje van Angela. En dan gaan wij een recept voorschotelen. We gaan op zich Grieks vandaag. Is dat zo? Ja, oh. ja, ja.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 Ja, ja, ik zei al, we gaan, we gaan op de Griekse tour, Want Angela heeft een recept doorgestuurd. En dat heet moussaka. En de moussaka is geschikt voor vier personen. En u heeft ongeveer een uurtje nodig om dit recept uit te werken. De ingrediënten die u nodig heeft zijn twee uien. 2 tenen knoflook. 10 eetlepels traditionele olijfolie. 500 gram runder gehakt. 400 gram tomatenblokjes uit een blikje, mag dat. 70 gram tomatenpuré. 2 aubergines. 3 middelgrote eieren. 400 gram bechamel saus. 75 gram geraspte parmezaanse kaas en een halve eetlepel ongezouten roomboter. Goed, dat waren de ingrediënten. Dan gaan we nu over naar de bereidingswijze. U dient de oven voor te verwarmen op 225 graden. In de tussentijd pelt en snippert u de uien en de knoflook. Dan verhit u drie eetlepels olie in een pan en u bakt het gehakt af... Eh, al omscheppend rul. Voeg de ui en de knoflook toe en bak circa 2 minuten mee. Laat de tomatenblokjes uitlekken en voeg met het tomatenpuree toe aan het gehakt. Laat de saus ongeveer 10 minuten zachtjes pruttelen. Intussen wast u de aubergines en snijdt u ze in plakken van ongeveer 1 centimeter... U verhit de rest van de olie in gedeelte in een grote koekenpan met anti-aanbaklaag... en bak de aubergineplakken dan in gedeelte bruin. Splits één ei en doe het eiwit in een vetvrije kom. De eidooier gebruikt u niet. Klop het eiwit stijf en spatel de saus en een derde van de kaas erdoor. Vet de ovenschaal in... Leg de aubergine's in lagen in de ovenschaal en bestrooi deze met zout. Breek dan de overige eieren en roer ze door de tomatensaus. Breng eventueel op smaak met zout en schenk de tomatensaus over de aubergine's en strijk dat dan glad. Verdeel de bechamelsaus erover en strijk glad. Bestrooi met de rest van de kaas en zet de ovenschaal in het midden van de oven die u dan in circa 20 minuten mooi goudbruin en gaar laat bakken. Een serveertip eh, krijgt u van Angela erbij. U kunt het serveren met een gemengde groente, sla en warm brood. Een frisse chardonnay of een pinot grigio doen het hier heel goed bij... Oh, die doen het altijd wel goed hoor, ook zonder eten. <laughs> uh, eet u smakelijk. Precies, geloof. Het water loopt mijn mond. Dit is echt niet te veel. Oh, oh, oh. Ja, ik heb hem wel eens geproefd. Het heeft hem thuis wel eens gemaakt. Ja? En, uh, het is echt... Dan loopt echt het water. Oh, oh, oh. Het is ah. zo lekker. Oh. Oh. Oh. Ja, ja. En... Uh, nou ja, ik had u beloofd dat we Peter Frampton nog even zouden doen. Want dat is natuurlijk wel even lekker. Nieuw album heeft hij gemaakt, The Thrill Is Gone. Dat nummer kennen we natuurlijk ook van B.B. King. Maar Peter Frampton heeft gewoon even lekker een aantal van die oude blues giganten op de plaat gezet opnieuw. En het klinkt vet hoor. het klinkt vet, het klinkt lekker. We hoorden al een klein stukje voor het recept, maar we gaan hem nu helemaal horen. Hier is hij. Peter Frampton en zijn band The Thrill Is Gone. Was het lekker of niet? Lekkere vette blues van so. uh, niemand minder dan Peter Frampton. Denk je dat dan nou uh, in het verleden ook Blues? Ik, ik kan me niet herinneren nee, nee, nee, uh, uh, Peter Frampton was de man die vroeger zat in The Hurt. Had hij yeah. uh, had die hits als uh, From the Underworld en Paradise Lost. En natuurlijk van het album Frampton Comes Alive. Uh, ja. Show me the way. Lines uh, on uh, my uh, face. Ja oh, precies oh, oh, dat album. En toen is het eigenlijk een hele tijd wel stil, stil geweest, geweest uh, yeah. onder de man. Maar hij heeft nu gewoon een, een nieuw album uitgebracht. En uh, met allemaal van die blues nummers erop. En het klinkt lekker en vet. Ja. Um, onder andere Georgia All oh My Mind in een instrumentale versie. Die hij dus helemaal op, dan op gitaar speelt. En dat is zo lekker. Ja. Dus uh, het is, uh, er komen weer veel mooie albums uit de laatste tijd. We hebben Bruce Springsteen natuurlijk al. We hebben Peter Frampton. Ja, ja. En uh, zo zijn er nog veel mooie dingen dan die er zijn. En zo. Nou Ruud maar, we hebben vandaag bekendgemaakt dat je binnenkort gaat stoffen hè, bij Sandford Lunch. Maar er komen allemaal hele lieve reacties voor je binnen. Oh, nee toch? Ja, uh, ja, ja. ja, uh, ja dank nou, jullie dan wel jongens. Ga ik thuis even zitten huilen. Ja, goed. ja. ja. Doe nou, niet, uh, ik even. ben in ieder geval woensdag weer samen met ons Beppie. En uh, gaan we natuurlijk het ook weer over de cultuur hebben. Volgende week maandag nog, volgende week woensdag de laatste. Uh, maar ik, uh, ik ga niet helemaal, echt niet helemaal stoppen hoor. Kijk, ja, dat is, het is het voor de lunch. Ja. Ja. Maar de, de, de klassieke uitzending blijf ik gewoon maken. En uh, misschien komt er wel een uh, nieuw programma wat ik thuis kan doen. Dat leuk is. Dus je weet het maar nooit. Nee, zo is het. We zoeken naar een oplossing. Goed. Uh, Donny, bedankt ja? voor alle bijdrage vandaag. Geen dank. Met alle liefde en uh, vrolijkheid gedaan. Ja. ja. ja, oh, <laughs> ja. Dat na nou zo'n vermoeiend weekend. He? Ja, ja. Het was, uh, we waren allemaal redelijk kapot. Ja. Ik had er wel iets mee voorstellen, ja. Ja. Goed. Nou, in ieder geval, uh, ik wens u nog een fijne maandag. En uh, tot woensdag, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Ja? Goed. Dan, Dan spreken ik. we af. Tot woensdag. Dag allemaal. Dag. Bedankt voor het luisteren. We're